hoe lang is geleden dat u voor het laatst de tijd hebt genomen om gewoon eens een keer naar het hoorspel te luisteren. Laatst kreeg ik een brief van de directie van de hoorspelkern, waarin ze me verzocht of ik de hele zaak maar over wilde nemen in verband met mijn stemvariëteit. Wil u dit even noteren? Ze deden er ook gelijk maar een script bij, ik heb het meegenomen. En uh, ik heb het ook eens even doorgelezen, maar ik moet u eerlijk bekennen, ik weet niet of ik het doe. Want hierin moet ik namelijk alles zelf doen. Het begint namelijk al bij de omroepen. Het gaat als volgt. Goedenavond, dames en heren. Dit is de afro via de Zander Hilversum 1. U kunt nu gaan luisteren naar het ketchup-mysterie. Een hoorspel in 886 delen... ...naar het gelijknamige boek van de Engelse schrijver... Heinz Sandwich Bread... De rolverdeling is als volgt. Inspecteur, Huit Orizand. Brigadier, Jan Borkes. Een tuinhek, Donat de Marcas. Een getuige, Johova. U luistert naar het laatste deel. De kroongetuigen. Panum panum. Eh? brigadier. Mm. Goedemiddag brigadier. Goedemiddag inspecteur. Tjonge, jongen, wat is het koud buiten. Was ik maar bij moeder thuis gebleven. Tja, het is weer voorbij, die mooie zomer, inspecteur. Zegt dat wel, brigadier? En zijn er nog bijzonderheden te melden over de moord op Mr. Ketchup? Jazeker, inspecteur. Ik heb er nog een vervelende mededeling voor u. Vanochtend rond een uur of tien is het lijk gevonden... ...van de laatste getuige in de zaak Ketchup. Wat vertel je me nu? Waar... Hier, bij ons in de Jordaan. Waar de bloemen voor de ramen staan? Inderdaad, inspecteur. Grote goedheid. Hoe is de man om het leven gekomen? Een waarschijnlijk zelfmoord, inspecteur. Maar dat weten we niet zeker. Hoezo weet je dat niet zeker? Hij was opgehangen. Ruk. En zijn er nog aanwijzingen gevonden? We hebben zijn buurman ondervraagd, inspecteur. Zijn buurman? Ja, die toeteraar, Die man met zijn tuba van boven. Uh, en heeft de man iets gehoord? Niets, inspecteur. Hij zat op dat moment net even uit te blazen. <lacht> dat is jammer. En verder? Verder heeft er zojuist iemand voor u gebeld... ...met de mededeling over interessante gegevens te beschikken... ...in verband met de zaak Ketchup. Hij kan u elk ogenblik terugbellen. Brigadier, hier klopt iets niet. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Wie was het? Hoe die heette dat, ben ik vergeten. Eén dag zou je hem hebben. Ja, hallo. Met inspecteur Second Hand. Goedemiddag, inspecteur. Wat jammer nu van die laatste getuige, maar het moest even gebeuren. Hij doorkruist al mijn plannen. Wie bent u? Mijn naam is Haas. Dan weet u nergens van... Tegen de inspecteur, ik weet alles. Nou, vertelt u mij dat alles dan maar is, hè? Maar inspecteur, dat gaat zomaar niet. Waarom niet? We zijn op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, nietwaar? Inderdaad, inspecteur. Maar voor niets gaat de zon op. Nee, nou, juist. Ik begrijp het. Hoeveel? 500.000 gulden, inspecteur. Maar man, je bent krankzinnig. Wie zal dat betalen? Wie heeft zoveel geld? Wie heeft zoveel ping, ping, ping? Dat is niet mijn probleem, inspecteur. Wij spreken af dat u het mij persoonlijk en helemaal alleen komt overhandigen. Oké. Okay. Waar? Kent u dat kleine café aan de haven? Dat ken ik ja dank de paardhoofdstel aan de muur. Inderdaad, inspecteur. Achter dat caféje staat een oud bakhuis. Daar ontmoeten wij elkaar vannacht precies om één uur. Zo, zo. En hoe weet ik zeker dat u daar bent? Ik zet een kaars voor het raam vannacht. <lacht> Zodat u weet dat ik op u wacht. Maar man, dat is levensgevaarlijk. Als die kaars omvalt, dan... Hij hey, ook al? Wat neemt dat? Schijnt toch uit met die Wat doen we nu, inspecteur? Laat me eens even denken. Panum, pan. Hoe lang staan wij nu al bij dit pakhuis? U Ik denk zo'n anderhalf uur, inspecteur. Hoe laat is het nu? Half twee, inspecteur. En dat is er langzamerhand tijd een teken van leven. Dan zullen we anders maar naar huis gaan, inspecteur. Hoe kom je daar nog bij? Wij gaan nog niet naar huis. <lacht> nog langer niet? Nog langer niet. Ik wacht tot twee uur en dan, inspecteur. Daar, een kaars voor het raam. Verdraai het nog een toe. Je hebt gelijk. Vooruit, naar binnen. Eens even kijken, we pakken die deur daar. Your lungs. I am a fool. Yeah. <laughs> <laughs> niet, man. Nee, inspecteur, ik heb niks gezien, ik heb niks gezien. Kijk, er is anders daar. Lek dat nog, man. Daar, aan het einde van die gang, dan zie ik een zwak lichtschijtsel. We moeten nu behoedzaam maken. Nou, we zullen doorgaan. Dan weer, de kat van oma Willem, inspecteur. Ach, man, schrijf toch uit met die jongens Vooruit, in de aanval. Nu weet hij dat we met z'n tweeën zijn. Inspecteur, de hele boel staat hier licht te laaien. Uh, uh, uh, uh. Wat een rok. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Het stikt hier ook nog van de muggen. <lacht> Vooruit, naar buiten, waar de vogeltjes fluiten. <lacht> uh, uh. <lacht> ah, het is hier een stuk frisser. Inspecteur... Het hele pakhuis schrikt. En daar op het dak. Hé! Hey! Kom van dat dak af! Vou u niet meer! Nee, nee, nee, nee, nee, nee! Van dat dak af! Vluchten kan niet meer! Nou, komt er nog wat van? Inspecteur, hij springt. Grote goedheid! Als ik wist dat hij zou komen, had ik de loper uitgelegd.